En natuurlijk besluiten we met een heel mooi gedicht voorgelezen door onze gast. En dat is in dit geval een Engels gedicht. En je hebt het nog even heel snel ja, vertalen, op de ja. achterkant van het skip lopen <laughs> vertalen in het Nederlands. Dus uh, dat gaan we beide horen. En we gaan eerst nog even naar uh, muziek luisteren. En dat is Otlo Express met Big Breath Bed.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 na, eh, midden in mijn studie ik deed de sociologie naam, uh, ik, ik had mijn dokter moest nog een jaar maar ik stopte ermee en ik ging op een plattelandscommune wonen in Drenthe een gemeenschap die nog steeds bestaat, was een van de weinige communes die uh, die tijd hebben overleefd, nu in een andere vorm en, en ging daar wonen om te zeggen van nou met elkaar uh, ja, moeten we iets anders gaan realiseren want de, de maatschappij zoals die draait dat, dat functioneert niet de gekte en de, nou ja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 Het wordt wel gepredikt. Liefde maar, zonder bewustzijn? Ja, zonder bewustwording. Zonder meditatie waar het toe leidt. In, in de naam van christendom. Gewoon in de naam van liefde zijn. Zoveel oorlogen gevoerd enzovoort. En, dan kun je afvragen of dat liefde is dan? Dat is niet werkelijke liefde. Nemen, nee, maar daarom moet die, die meditatiekant. Mensen moeten eerst bewust worden. Anders...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 En zei die? Dat is de religie eigenlijk voor uh, de, de toekomst. Die twee. En ja, een, een vogel kan niet op één vleugel vliegen. Die heeft allebei die vleugels nodig om compleet te zijn. Zou je dan nou kunnen zeggen dat het een soort samenvoeging is van het Westerse en het Oosterse spirituele ontwikkeling? Of, ja, of gaat het het samengaan dat er ver? Van, van die focus van het christendom is gefocust op liefde. En het Oosten op, op meditatie. En, en het samengaan daarvan, dat, dat geeft een compleet geheel. Ja. En dat was ook de, zijn hele de basis van zijn.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 omdat jij het christendom erbij haalt en het Westen. Wij hebben het inderdaad maatschappelijk heel erg goed voor elkaar. Het rijke Westen. De buitenkant. Maar ik zie inderdaad ook wel dat er ook vanuit het christendom inderdaad gewoon oorlogen worden gevoerd. En ja, natuurlijk is dat een gebrek. Maar grappig dat jij dan bij Osho dat samenvoegt. Van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de rijkdom.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 En uh, Shiva Moon is een van zijn bekendste CDs. De, de, ja, eigenlijk misschien wel zijn beste in de danswereld, altijd veel ge gebruikt. En dus uh, vandaar dat hij op de lijst staat. Dus Prem Yoshiwa met Shiva Moon.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 Susan ik heb al een vraag uh, Herman. Wat vind je nou de grootste kwaliteit van uh, Suzanne? De inbreng van Suzanne. dat is wat anders dan een kwaliteit. Maar zij heeft gezorgd dat het bespreekbaar is. En, uh, en voor het beeldvorming dat de gewone vrouw, en mooi of lelijk doe ik er niet aan, maar de gewone vrouw die durft zich nu uh, te profileren als zijnde van hé, hey, ik wist niet dat dat of dat of dat wat ik eigenlijk altijd al deed, dat dat eigenlijk een heks was.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 Ik heb er een stel om me heen die heel was, mooi zijn. De Femke bloem, bloem, die hebben we vorige keer in uitzending gehad. Dat is ook een hele mooie vrouw. En dat is ook een, een tophekst. Uh, hoe noem je dat? Hoogpriesteres. Hoogpriesteres. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> is dat hetzelfde, hoge en, uh, een hoge en een heks? Ik zal het voor je uitzoeken. Nee, ik heb Susan Smit uh, ook inderdaad uh, naar huis mogen brengen. Dat was uh, na een lezing die ik georganiseerd heb. Uh, voor Ananda was dat in de tijd. En, want ja, zo gek is het eigenlijk gegroeid. Ik heb haar dus ontmoet in, uh, op... Uh,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 Nou, wat mij betreft kunnen we naar het volgende nummer, Richard. Ah, ja, ja. Ga jij dat aankondigen of zal ik dat aankondigen? Uh, uh, nou, dat maakt mij niet uit. No. Doe jij het maar, want ik heb het niet voor mijn neus. Dat is uh, Ten Sharp met Where Love Lives.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 ja, we gaan het in het blok hebben over de afgelopen tien jaar, Prembula, waaronder het opzetten van Natarasha en het organiseren van spirituele concerten. Maar laten we nog even beginnen bij Osho, want daar was je gebleven. En... Ja, bij Osho misschien wat goed is om te zeggen, want er zijn natuurlijk ook veel jongere mensen die het nauwelijks kenden. Vroeger was hij allereerst bekend onder de naam Bakwan, daarna heeft hij zijn naam veranderd in Osho. En het uh, is dus, dus een hele grote spirituele een verlichte meester die in India leeft in de eind vorige eeuw. Maar waarom en waarom heeft hij die naam veranderd? Hij ging een nieuwe fase in, in zijn werk. Dus okay. on, er past een andere naam erbij. Ja. Want ik neem aan dat Bhagwan ook niet zijn eigen naam was. Dat was ook niet, nee. nee. Hij heette gewoon Mohan Rajnist, was zijn uh, ja, ja. gewone naam. En toen ja. Bhagwan en toen Osho. Ja. Ga jij ook nog naar een nieuwe naam toe ooit? Je weet me nog. <laughs> je weet het niet. <laughs> Oké, okay, ga verder met Osho. Met Osho.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 Want Osho, ja, hij was ook, uh, in zijn leven was hij eerst hoogleraar, dus het was een ontzettend uh, ontwikkeld iemand met een ongelofelijke kennis. Voor hij was gewoon een soort, uh, ja, spirituele Einstein, met zo'n kennis en inzicht uh, op al die verschillende gebieden, al die verschillende paden. En dat heeft... Uh,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 Maar ook nu uh, werkt die maatschappelijk erg door, want in India, gewoon in elke stationskiosk kan je nu uh, Osho's boeken krijgen en dat is heel bijzonder. In zo'n korte tijd, uh, ik dacht, nou ja, honderd jaar verder dan, uh, dan komt er erkenning, maar dat, dat gaat in dat land uh, ontzettend snel. Natuurlijk ja. net als alle veranderingen op het ogenblik in een ontzettend tempo gaan uh, in deze tijd. Ja, misschien is het handig om dan straks na de muziek even daar uh, nog even een analyse op los te laten. Van, uh, we, we, we hebben we kennen natuurlijk het 2012 uh, verhaal. Een heerlijk verhaal, ja. Heerlijk verhaal. <laughs> he? en, heeft dat nog met de liberalisatie van Osho te maken nu op het ogenblik? Maar dan, dan gaan we dan na de muziek even nog okay. naar, naar ja. kijken. Want uh, dan gaan we even naar de volgende muziek.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 Die, die mantra's zingen, maar met zo'n zuivere stem. En voor haar is het ook haar hele spirituele pad. Dus daarom, mensen voelen dat, dat ze niet alleen maar zingt, maar dat wat ze zingt, dat ze dat ook zelf gerealiseerd heeft. En nou, dus die, nou heb jij ook het concert, uh, je haalt ook naar Nederland. Ja. Uh, afgelopen keren ben ik ook al uh, Ja, in juni nou, is ze ook geneemd. weer in Nederland. Uh, en volgend jaar zijn ze op 13 of 14 juni, geven ze weer een concert in Nederland. Ook weer in Almere of...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 Uh, ja, daar moet echt sponsoring voor komen. Want ik kreeg een offerte van, van het concertgebouw. Nou, dat is voor één avond uh, 26.000 euro voor één avond. En dan om weer 5.000 euro geluid. En dan dus helemaal exclusief BTB. Dus daar moet echt sponsoring voor komen. Ah. En uh, ja, als dat lukt, dan wordt het concertgebouw. Anders is het toch weer Schouwburg uh, okay. al neer. Ik moet zeggen dat ik de Schouwburg wel een beetje... een beetje koel cool, cool komen voor zo'n warm concert...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 Om Pula Gewoon maar verder moeten gaan met de uitzending, ja. in short. Prima, ik hoop, uh, ik hoop dat, er, uh, dat ik uh, beneden wat. Uh, de, of dat ik thuis uh, te horen ben. Uh, beste luisteraars, welkom terug bij uh, Ja, We hebben wat, uh, wat technische problemen hier. en uh, Nou ja, uh, nogmaals, ik hoop dat het, uh, de uitzending gewoon doorgaat. Heb, je, uh, heb jij beeld? Uh, en je, ik heb nu inmiddels beeld. Ja, het ah, okay, is uh, goed gegaan.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 ja, goeroes, zieners. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Die ik in mijn leven heb gezien. Met tegenkomen. Dus ik. Uh, ik als ik zijn waarheden hoor. En dan zeg ik dan even vanuit de bui. Want ik ben dus duidelijk geen in... Dan vind ik het wel een hele. Ja, echt, echt heel. Heel wijs wat, wat die man doet. En dat is bijna niet van deze aarde. Dat, de, de, ik, ik weet ook zeker dat hij zijn informatie. niet heeft opgedaan door hier alleen maar leerling te zijn. Maar dat, dat, die heeft een een of andere.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 bewaard is en staat in de hal van de incarnaties met een laagje bladgoud erom. En ergens onder in een berg beschermd tegen de Chinezen. En, nou ja, om er wat op te noemen. Dus het is niet iemand die alleen in dit leven daarmee bezig is geweest. Nee, mooi. Nou, we gaan even naar de muziek en dan gaan we naar het nieuws en dan gaan we weer naar de muziek. En we gaan nu eerst even luisteren en dat is een beetje...